De mooke. Okay. Hé hart. Nee, ja, ja oké. Okay. Die Greet, die zit al dagen in het ziekenhuis. De moker is sinds zijn hartaanval nog niet bij kennis geweest. En Freddy, die legt een paar kamers verderop met een kapotte poot. En nou moet Johnny dus ineens zijn zaken runnen hè? in zijn eentje. Johnny als baas. zie je het daar voor je? Sorry van je vader dat hij opeens in het ziekenhuis legt. Ja, dat is kloten. Dat hebben wij weer, hè? Hoe gaat het met hem? Nou, de dokter zegt dat het wel weer goed komt. Vast zijn hart, toch? Ja. ja. Ze hebben hem al eerder verteld dat hij op controle moet. Maar ja, je weet hoe die is, hè? Naar de dokter of naar de tandarts? Never, nooit, niet. Broertje en ik zijn allebei in het binnengasthuis geboren... maar mijn vader zag ons pas toen we thuis kwamen, hoor. Voorlopig ligt hij nog wel even. Ja. En zelfs als hij weer op de been is... Het lijkt me een hele verantwoordelijkheid, jongen. Daar loop ik niet voor weg. Dat weet ik. En daarom, mocht je omhoog zitten, mensen nodig hebben, geef even een belletje. Portier of een barman, we zijn er om elkaar te helpen, nietwaar? Dat is uh, mooi van je, Aad. Uh, ja, ik kijk het vanmiddag wel even aan, maar uh, nou, misschien heb ik wel iemand nodig bij de piepshow. Ja, niet het leukste klusje, maar... Uh... Joh, is no ook. En voor Harry het beste, hè, van mij? Ja, dat uh, zal ik tegen hem zeggen. De Greet, hoe gaat het? Doe me even een bakkie. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ben je de hele nacht in het ziekenhuis gebleven? Ach, dat mocht niet. Nou lig ik alleen nog in bed. Een meid. Nou, Heb je nog koffie? Moet je niet wat eten? Hè? Ik krijg geen hap, keel. Maar doe even een paar gehaktballen in een bakje voor Harry als hij wakker wordt. Slaapt hij nog altijd? De zuster zei van wel... En wat zuur bij je. Hij moet goed eten, die man. Zeg, de belt de hele tijd een vent. Voor Harry. Voor Harry? Ja, dat denk ik. Ja, hij spreekt Amerikaans. Hij heeft het telkens over uh, Harry uh, Price, Albertini? Ja, ik, ik geloof het wel. Wat wil hij dan? Geen idee. Ik, ik, ik spreek die taal niet. Nou ja, het zal wel. Ik ben weg. Sterkte meid... Doe ik. Hey, Peet. Hey, Jaat. Hey, um, heb jij die deal met Marokko nou rond? Die auto is klaar. Die he? deal is rond, maar jij gaat klaarstaan voor John. Wacht even, wacht even nou. Ik klaarstaan voor John Pruis Alsjeblieft zeg ik, ga nog liever putjes scheppen. Harry leg in het ziekenhuis en nou moet John zijn zaken regelen. Ja, Dat en... ken die niet en daar kom jij kijken. Luister, John met zijn reet op een barkruk orders geven en ik een beetje rondholen Nee, hoor. Echt? Nee. Als hij hapt, ring jij binnen een week ze zaken. De jongens hier lachen zich kapot als dus ik voor zo moet gaan lopen. Het gaat niet om jou. Gods allemachtig. Ja. Dit is de kans om binnen te komen, man. Om binnen te komen bij Harry Pruis. Jij kijkt ook nooit verder dan je neus lang is. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar die auto is dus klaar en ik heb al een chauffeur ik, dat op dat. Dat regel ik wel. Ik heb al een mannetje klaarstaan. Hé? Jij... Je eindigt bij de vissen als je dit verkloot. Snap je dat? Hé, hey, jochie van me. Shh. Oh, hey Suzanne. Hoe is het met hem? Hij slaapt weer. Is het nou wel goed, zoveel slapen? Het komt door de pijnstillers. Hij komt telkens even bij en dan zakt hij weer weg. Ik ga maar even bij zijn vader kijken. En als hij honger heeft. Ik ja. heb wat ballen meegenomen uit het café. Wil jij soms een. Uh... Oh, nee, nee, dank u. Oh ja, jij eet geen beesten. Hè? <laughs> ja. Nou, ik ben blij dat je daar bent, kind. Ik zal wel op hem letten. Je bent een goede meid. Zeg mevrouw, wat heeft u daar? Raakballen voor mijn man. Dat kan echt niet hoor. Zeg, luister eens. Ik ken die man al zijn hele leven. Ga mij nou niet vertellen wat wel of niet goed voor hem is, ja. Wat heb ik nou aan? Je is alleen maar laten te slapen. Freddy moet naar huis, haar. Hij kan voorlopig niet lopen. Hij heeft een warm plekje nodig. Ik heb een balletje bij me. Een uit het café. En die Engelsman die belt de hele tijd. Wat was het nou een Amerikaan? Oh. Huh? Wat? Waar ben ik? Wat doe ik hier? Haar. Ah. Ik ligt toch godverdomme niet in het ziekenhuis? Stop haar, je hebt een hartaanval gehad. Pas nou op. Dan oh nee, je god op. No. Ik ben zo gezond als een vis. Niet wist. doen, haar, Je ging onderuit. Het is je Ik moet geen naalden in mijn lijf. Weg met die troep. Blijf daar nou Wat af. Er zitten medicijnen in, Hart. Ik heb werk te doen, Greet. Maar luister nou. Doe nou even rustig. <tie> Freddy ligt hier ook. Wat? Freddy? Ja. Freddy? Ja. Wat moet hij in het ziekenhuis? Ja. <tie> En ik het geval, snak een Jawel, ze doen alles wat u wilt. Kom kijken naar de lekkerste mokkels van Amsterdam. Alles en alles. Kunt u voor mij nog een tientje wisselen, weer? Natuurlijk, kijk eens. En alsjeblieft, tien gulden voor meneer. Hartelijk dank. Rukker. Rukker. Zo, Sjoen. Hé, hey, Peter. Uh, weet jij of Aad vandaag nog een mannetje kan sturen? Ik heb hem met gebeld en uh, ja. ik moet nog naar de piekal. Ik sta hier alleen. Nee, is geregeld. Uh, hij gaat iemand sturen? Uh, wanneer? Hij heeft mij gestuurd. <laughs> Zo, nou. Oké, okay, uh, uh, je weet wat je moet doen. Geld wisselen en zorgen dat ze geen rottigheid uithouden. Ho, ho, ho. Je vergeet het belangrijkste, hoor. Mensen naar binnen lullen. In vier talen. Vier talen? Ja. Blote meisjes, nakte Mädchen, naked girls en... Uh... Ja, en? Hier is de sleutel van de kassa. Er is de wasbak daar en daaronder staat de bleek. Dat ga je wel nodig hebben hier. Vet verdemme man. Hé, <laughs> hey, uh, ik kom straks wel even kijken hoe je het doet. De mazzel. Oké, Karel, uh, doe mijn kleintje, Bills. Het is toch hartstikke vroeg? Ja, inderdaad, hartstikke vroeg. Ja. Schiet even op, ik heb uh, twee dagen platgelegen. Hart, met een hartaanval? Ja? Dan moet maar je ik echt moet niet meer... helemaal niks. Tappen! Oké, okay, oké, okay, oké, okay. het is jouw hart. Ja, onthouden we dat even. Zie je wat gebeurt in de tussentijd? Nou, nee, niks bijzonders. Nou, ja, ik ben weer een beetje mensen. Uh. Pa? Je bent er alweer. Je, je ziet er goed uit. Ja, waarom zou ik er niet goed uitzien? Nou, je lag toch in het binnen gasthuis. Ja, en jij stond toch in de piepshow. Wat doe je hier? Ja, nou, ik wist niet dat jij al uit het ziekenhuis was. En wie staat daar nu dan? Uh, Rooie Peter. Rooie Peter? Ja, ik ga zo even kijken hoe het gaat. Kom en... je heel even mee, uh, John. Wat? Wat is er? John, kijk mij eens even aan. Wat? Wat had ik nou tegen jou gezegd? Ah, ba, wat is... Jij zou die knopploeg in de peiling houden. Nou leg je broer in het ziekenhuis. Ja, ze hadden me niet gevraagd voor die avond. Ja, wat ja? denk je dan? hè? Juist dan kun je gelazen verwachten. Ja, maar Aad zei... Aard zei, Aad zei. Denk je nou dat Aard vertrouwen is? Oh, ja, Aard, heeft me wel geholpen, ja. Ik zal jou vertellen wat jij gaat doen. Jij gaat naar die knopploeg. Gewoon alleen maar kijken, luisteren. En, en mij vertellen wat je hoort, alles. En ook als jij denkt dat het niet belangrijk is. Als een van die gasten een nieuwe handdoek hebt of Aad, ah, die heeft een paar nieuwe badslippers... dan wil ik het weten, begrijp je me? Ja. En dan nog wat. Ben je, ben je broer geweest? Ja, wie vraagt het? Jij of ma? Je een grote mond, jongen. Dat moet je dus niet doen, hè? Jij gaat nu terug naar die piepshow. En je bedankt die rooie voor zijn hulp en je zegt dat het niet meer nodig is. Nou. Ga je aan het werk? Hij bedreigde me. Oh, boor. Weet je? Waar die agent gewoon bij zat. Firelock, <coughs> klootzakken nee. spelen onder een hoedje nee. met de politie. Blijven jullie in dit koude hol? Ik zie me hier niet meer slapen. Nee, ah, nee dank je. Ik uh, ben niet zo in de stemming. <coughs> Jullie willen hier gewoon weg. Het wordt oorlog. Maar nou, daar kies ik niet voor. Nee, te gevaarlijk. Ze kennen me nu. Nou ja, er zijn nog peintjes zat waar je niet hoeft te knokken. Pff. Ze hoeven zich maar te laten zien in jullie holle weg. Wat doe je als er een vrachtwagen op je afkomt? Nou ja, wat is dat nou weer voor idiote vergelijking? Soms moet je eens ergens voor gaan staan, ja. Wat, wat zijn je idealen anders waard, man? Nou, ik sta wel ergens voor. Maar niet voor een vrachtwagen. Blijven bewegen op de ballen van je voeten, links en rechts en blijven kijken. Wat is Aard? Ik zal hem even halen. Hé, hey, Harry. Alweer op de been. Hoe gaat het? Wil jij knokken, Aard? Even een tijdje boksen. Hoezo? Wat... Nou, even een paar rondjes in de ring. Dan kun je zien hoe het met me gaat. Nou, uh, ik geloof je op je woord, hoor, Harry. Oh, dat is mooi. En luister goed, aard. Zaken zijn zaken, maar Freddy Dat is mijn zoon En hij is verboden terrein Voor jou en voor al die dames die trainen Ik heb geen enkel behoefte Om die jongen van jou dwars te zitten, hoor Maar als jouw zoon blijft klooien In mijn pandjes, dan komt hij aan mijn zaken Dat regel ik met Freddy Ik En niemand anders, duidelijk Ik hoor je Oh, en uh... Nog wat die rode peter, die blijft uit de buurt van mijn zaak. Oh. Hoe laat is het? Half elf. Hey, heb je nog pijn? Wil je nog een kussen? Ah, het gaat. Dat je? Uh, nooit meer slapen. Oh, is goed. Ja. Ze gaan weg. Wie? Boor. En de rest. Ik zit er vannacht alleen. Als ik er zit. Wat, ze laten je barsten. Wat een laffe klootzakken. Nou ja, Stefan is er nog wel, waarschijnlijk. Maar de rest. Ze nou, gaan gewoon op zoek naar een rustig pandje. Een rustig pandje? Dat bestaat niet. Zeker niet als we nu toegeven. Oh, een bord is bedreigd door een van die lui, die rooien. Op het politiebureau nog wel. Je moet je niet bang laten maken. Dat heb je al eerder gezegd. En kijk nou. Die lui die mijn been verkloot hebben, die krijgen de rekening. Ze ja. kunnen de ziekte krijgen, die ratten. Ik ken ze allemaal. Luister, je bent gek. Je ligt voorlopig in het ziekenhuis. Je kan er nog niet. Morgen ben ik hier weg. En dan gaan die gorilla's nog wat beleven. Godverdomme...